Goedenavond, uh, dames en heren. Ik wil u als voorzitter van het Vlaamse architectuurinstituut uh, vanavond hartelijk welkom heten op deze gespreksavond. Uh, er zullen wellicht nog een aantal mensen binnen wandelen, maar dan mogen ze dat doen aan de achterkant. Want we hadden uh, zeer veel inschrijvingen voor vanavond. Maar het weer beïnvloedt altijd de files, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vanavond gaan we het daar in principe niet over hebben, maar misschien toch wel. Um, ik zal u vertellen waarom ik het zo boeiend vond om dit debat uh, of dit gesprek te hebben. De tentoonstelling um, waarvan u de titel hier ziet, Rework, um, die is een maand of twee geleden ook geopend. En gezien ik een vaste bezoeker ben van de single wandel ik vaak via de tentoonstelling naar een of andere activiteit en dacht ik bij mijzelf, dit is nu een onderzoekend ontwerp of een ontwerpend onderzoek. Ik heb het altijd moeilijk met waar plaats ik uh, het adjectief en waar plaats ik het onderwerp. Hè, maar ik denk dat sommige architecten dat uh, ook hebben. Maar ik dacht dat we dit uh, gegeven dus moesten kunnen verplaatsen op Antwerpen. En dat is de bedoeling van vanavond, um, dat wij het gesprek en wat dan Jens Aarts even zal inleiden, dat hij ons eerst eens heel kort komt vertellen hoe hij zo een onderzoek ziet voor Antwerpen, de regio Antwerpen weliswaar, en hoe hij... Uh, of dat nu anders is voor Antwerpen of voor Brussel. En daarna krijgt u onder leiding van Raf de Zager een debat met een aantal uh, verschillende persoonlijkheden uit de regio en uit de materie, zou ik zeggen. Maar dat laat ik hem voorstellen. Maar ik wil heel graag uh, de minister-president um, verwelkomen hier vanavond, Chris. Um, welkom, omdat je voor één keer, en dat is in deze periode misschien wel belangrijk, vooral gaat luisteren. En um, wij, ik weet dat uit ervaring, dat zo'n luistermoment enorm creatief kan zijn voor alle ideeën die daarna ontwikkeld worden. En dit luistermoment wens ik u vanavond toe. Dames en heren, een hele eer voor mij als academicus, ontwerpend onderzoeker, om hier een heel bescheiden, eigenlijk is het heel bescheiden begonnen, een, een onderzoek, het onderzoek over Brussel te mogen presenteren in Antwerpen aan de minister-president. Dat hadden we nooit durven dromen. Maar het onderzoek heeft blijkbaar iets losgemaakt, een onderzoek dat we hebben gevoerd, Um, ondertussen al anderhalf jaar geleden, op Brussel. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer specifiek over Brussel, denken we. Het is eigenlijk, we hebben Brussel, dat we een universiteit zijn uit Brussel, uh, als een soort van uh, ja, laboratorium gezien waar het er een aantal stedelijke fenomenen zijn, een aantal vragen worden gesteld over hoe dat de stad functioneert en hoe economie in de stad en stadsontwikkeling en economische ontwikkeling samengaan. Um, voor Brussel is de vraag over hoe dat de stad ontwikkelt op economisch vlak heel belangrijk want als we zien um, dat er 20% werkloosheid is dat er eigenlijk um, heel veel laaggescholden zijn die um, zouden eigenlijk staan springen om een job te doen en dat er tegelijkertijd heel veel pendelaars zijn die natuurlijk wel de jobs vinden omdat Brussel een economisch hart is van, um, van Europa, is daar een contradictie. En dus voor Brussel is het heel belangrijk om na te denken van hoe zouden wij bepaalde economieën kunnen zoeken um, voor die laag opgeleid. En uiteraard ook kunnen wij mensen anders scholen om een, uh, beter uh, de jobs te kunnen uh, zoeken die er eigenlijk wel zijn. En dan in de industrie uh, zie je dat in Brussel een heel grote uh, shift gebeurd is op de laatste 50 jaar, en er zijn nu nog maar een achtste jobs in de industrie ten opzichte van 1960. En het arsenaal van industrieterreinen um, krimpt heel de tijd. En dus er is een 40% daling zelfs op vier jaar tijd um, te bespeuren. Um, het onderwerp van het onderzoek vonden wij ook belangrijk uiteraard van de VUB, um, omdat het uh, voor ons interessant is om proberen op Brussel te blijven werken en daar ook over te communiceren in het Nederlands, en daar ook uh, publicaties over te maken en ook een tentoonstelling. We werken vaak samen met de ULB, dat is een beetje onze tegenpartner, een Franstalige tegenpartner, om Brussel echt als ons onderzoeksdomein te gaan zien. Um, we hebben de masterclass, uh, want dat is eigenlijk... Het startpunt, dus we hebben een tentoonstelling gemaakt op basis van de masterclass die anderhalf jaar geleden doorging. De masterclass hebben we twee weken laten doorgaan en we die proberen die ook zeer goed te organiseren om op twee weken heel ja, directe, heel heldere resultaten te krijgen. Daarvoor hebben we beroep gedaan op Ideaconsult, dat is een economisch adviesbureau, en ook de Franse ontwerpers uit Parijs, Grauw die de methodiek samen met ons, het onderwijzende, de onderwijzende stap, staf, heeft opgemaakt. En waarom vonden wij dat heel belangrijk de, de focus is te leggen op economie? Dat is omdat je ziet dat in de debatten en de reflecties rond stadsontwikkeling, dat we eigenlijk heel vlug zijn gegaan van het uh, heel vlug, te vlug vermoedelijk te zijn geëvolueerd naar het ontwerpen van een stad als zodat een stad is zonder economie. Het is uiteraard terecht dat er in de industriële stad heel veel fouten zaten en dat, die, uh, dat het goed is dat er een aantal industriële activiteiten zijn geëxternaliseerd buiten de stad, dat de, staden, de steden properder zijn geworden, leefbaarder en daar wordt terecht ingezet, op ingezet door veel, veel steden. Maar er is een uh, gevaar dat je eigenlijk de stad ook niet als geheel niet meer bekijkt, omdat je de economie als iets extern bekijkt dat niet gepland moet worden, dat geen ruimtelijke impact heeft dat ook geen voordelen zou niet meer hebben om het in de stad te oriënteren. En wij denken van wel, omdat je die stad, uiteraard als, als er bepaalde economische activiteiten in de stad blijven, dat je mobiliteit kunt reduceren, dat je, als je mobiliteit reduceert er minder CO2-vervuiling is, dat je ook minder risico's hebt, dat je uh, files hebt. Um, en dat um, dus tenslotte ook nog eens die werkgelegenheid en die bewoners van Brussel daar ook in die uh, economie te werk gesteld kunnen worden. En om het voorbeeld te geven, voor Brusselse scholen is uiteraard de luchthaven zeer belangrijk als uh, tewerkstellingspool, maar daar heb je direct ook t, uh, het probleem van de mobiliteit. En dus mobiliteit organiseren van binnen naar buiten stad is niet zo evident. Dus ons pleidooi is om te proberen sommige economische activiteiten in de stad te houden. Um, we hebben gezocht ook naar een aantal referenties in andere steden. Uh, dat is niet evident, want ik denk dat het ook een nieuw, uh, een nieuw debat is waar dat weinig uh, hedendaagse reflecties over zijn. Natuurlijk, vroeger wel in de 19e en begin 20e eeuw, zijn er wel uh, stedenwakkundigen geweest die heel duidelijk visie hadden over economie in de stad. Maar momenteel um, is dat niet zo evident om daar uh, referenties te zoeken. Een interessante referentie leek ons wel het project in Barcelona. Uh, dat noemt 22 Ad, dat is een reconversie van een 100% industriële wijk, heel centraal gelegen in de stad, naar een gemengde wijk waar dat, um, de oude industrie, laten we zeggen, uh, is getransformeerd naar een meer hoogtechnologische industrie. Creatieve bedrijven, mediabedrijven hebben daar allemaal hun stek gevonden en het spreekt echt over een miljoen vierkante meter uh, uh, economische bedrijven die zijn aangetrokken naar een heel centrale plek. In de stad. Brussel zelf heeft uh, recent een, een, een zonering gewijzigd in het gewestplan. Um, men heeft een aantal gebieden geselecteerd die vroeger 100% industrie waren, en dus zone voor industrie, voor de planologen onder ons. Men heeft dat getransformeerd nu naar een, um, naar een type dat men Ochso noemt, dat is het onder, ondernemingsgebied voor stedelijke ontwikkeling. En Oxo wil zeggen dat men wonen toelaat in die uh, zones. Het zijn heel grote zones, bijvoorbeeld langs het kanaal, het gaat echt over zones van meerdere hectares, maar dat altijd op het gelijk vloers, uh, de bedrijvigheid moet behouden. worden. Dus een nieuw concept om de industriezones effectief te mengen, dus meer uh, compacter, gemengder te gaan werken, maar toch ook die industrie te garanderen door die zonering. De gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij, die momenteel uh, ondertussen CityDev uh, noemt, doet daar ook projecten als overheid in. En dat is ook een vraag, hein, hoe kan de overheid zo'n projecten uh, misschien ook sturen? En zij heeft een aantal percelen gekocht uh, binnen die gebieden of binnen gemengde gebieden, waar zij dus gemengde projecten op nu plant, waarin dat, uh, bedrijven en wonen samen worden ontwikkeld. Een project is daar nu heel ver in. Dat is nu in een bouwvergunning. Uh, sorry, dat is in werf fase. Dat is een bedrijventerrein vlakbij Tour Taxis, waar uh, bedrijven zullen aangetrokken worden die uh, product, groene producten maken. En dan naar Vlaanderen. Dus, uh, in, uh, wij waren uiteraard ook aan het kijken van ja, wat, wat gebeurt er in Vlaanderen? Dus we denken dat in steden zoals Antwerpen en Gent dezelfde problematieken vermoedelijk uh, zich nu voordoen, ook veel reconversie, maar het ook belang, steden ook het belang zien om industrie aan te trekken. Ik heb het voorbeeld genomen van de Vaarkom, ook misschien juist om daar eens kritisch over te zijn, omdat de Vaarkom is een project heel centraal in de stad, een heel groot historisch patrimonium, waar je water hebt, uh, nabijheid van de stad, wegen, en waar men eigenlijk uiteindelijk heeft gekozen voor een volledige transformatie naar wonen. En de vraag is of dat, dat niet te snel is gegaan. De vraag is of je daar eigenlijk toch ook niet een aantal economische visies had moeten over ontwikkelen om bijvoorbeeld een aantal economische activiteiten te behouden. Concreet hebben we dat ontwerpend onderzoek. Ik ga dat heel snel doen, want het gaat uiteindelijk eerder over het debat, denk ik, van hoe dat wij euh, als ontwerpers en beleidsmakers... Euh, Zouden kunnen werken aan menging. Hoe hebben we dat in dat ontwerpend onderzoek gedaan, die twee, twee weken? We hebben gezegd tegen de studenten dat zij heel goed moesten nadenken over hoe dat economie werkt. Um, en heel expliciet alleen economie, omdat dat eigenlijk iets is dat uh, wij als ontwerpers in de opleiding niet leren. En dus wij zijn grootgebracht met het, ja, het ontwerpen op, uh, op universiteiten van. Woningen, een museum, een treinstation, scholen, maar niet economische activiteiten. Voor ons is dat een black box, we weten niet hoe dat, dat werkt, we weten ook niet hoe dan een bedrijfsleider denkt, we weten niet hoe dan een KMO uh, eigenlijk zijn uh, terrein wilt en wil inrichten. Dus dat was heel belangrijk om te proberen met een kleur blauw bijvoorbeeld, heel, heel gefocust uh, te kijken naar hoe dat bepaalde plekken in de stad zouden economisch kunnen werken. En andersom ook wel hoe dat ze toch ook naar kwaliteit van wonen zouden kunnen ontwikkeld worden. Um, de eerste week hebben de studenten zich opgesplitst ook um, in, een, in, een, in twee verschillende schalen. Er waren studenten die werkten over op architectuurniveau en andere op steelbouwkundig niveau. Er werd heel veel geproduceerd uiteraard, elke dag. En dan de tweede week was het de bedoeling om... Dus de ideeën van het schaalniveau architectuur en het schaalniveau stedenbouw of stadsontwikkeling samen te leggen. Concreet hebben wij gezegd om op vijf sites te werken. Um, dat zijn vijf sites die dus, um, de, de Brussels geweest ook had gepland om uh, ondernemersgebied voor stedelijke ontwikkeling te maken. Um, ik ga die heel kort benoemen. Rijers, dus dat is waar het mediapool zal ontwikkeld worden, waar ook heel gelukkig uh, het uh, VRT zal blijven. En waar het uh, dankzij dat de VRT ook blijft en dat de site ook wordt volledig getransformeerd, potenties zijn voor enerzijds mediabedrijven aan te, uh, aan te trekken, private mediabedrijven, maar ook meer wonen te creëren. De tweede site is de MedSky, uh, vlakbij de site van de Abattoirs, aan het kanaal gelegen. Waar het eigenlijk vooral gewerkt is over een... een, een, uh, een, een um, een verbetering van het uh, economische weefsel, dat eigenlijk daar wel bestaat, maar waar dat bijvoorbeeld ook een hogeschool is, waar dat eigenlijk ook op opleiding zou kunnen gekoppeld worden en aan tewerkstelling. Een derde site is in Nederhoven één ook weer een site aan het kanaal. Waar dat vooral de breuk uh, van de bedrijven langs het kanaal heel imminent is en waar dat dus, uh, we dus geprobeerd om een aantal. Uh, zones toch te durven anders ontwikkelen, niet alleen bedrijven, maar ook gemengd zodat er een contact kan zijn met het dorp Neder-Overheenbeek en het kanaal als publieke ruimte. De vierde, de Da Vinci-site, dat is eigenlijk de site waar het uh, oude NATO is gelegen en het nieuwe NATO-gebouw wordt gebouwd. Het, zijn, het is een, een, een heel grootschalige site hè, waar het uh, uh, ook heel veel omheiningen staan, heel veel monofunctionaliteit is, heel grootschalige infrastructuur is. En daar ook proberen een soort van uh, um, in de tijd een, een soort evolutie te kunnen zien naar wonen, misschien een aantal homes die daar zouden kunnen uh, ontwikkeld worden. En tenslotte battelage, dat is ook een zitten aan het kanaal in het zuiden. Waar we hebben specifiek onderzocht hoe dat er een stedelijk distributiecentrum zou kunnen gebouwd worden als een als een, als een hub waar het de laatste kilometer um, logistiek zou kunnen gebeuren in een stad waar dat minder vrachtwagens, alleen alles met kamionetten gebeurt, leek ons dat logisch om dat ook te proberen te onderzoeken. En om eens voor de eerste keer ook echt een stedelijk distributiecentrum uit te tekenen, hoe groot is dat um, en wat voor een uh, stedelijke betekenis zou dat kunnen hebben um, in de stad. tot slotte hebben wij ook een aantal conclusies genomen um, die heel evident misschien zijn, maar die zeker door die, die vraag van economie in de stad nog eens, um, um, eminenter zijn gesteld, dat we denken dat het heel belangrijk is als we over gemengde stad denken, dat we dus ook industrie meenemen, dat de nabijheid van economie in de stad ook uh, bijdraagt bij een duurzame mobiliteit, dat energiehergebruik van economische activiteiten inwonen, zeker ook echt een meerwaarde is om economie in de stad te houden, de gemuteerde stad ook duurzame structuren maken die en uh, economisch kunnen zijn en naar wonen gerelateerd zijn. Een etnische stad, ook in Brussel zeer belangrijk, hoe dat we de informele economie van die multi-etnische stad kunnen uh, aanzwengelen in het verhaal. En tenslotte ook geloof in de flexibele stad, waar dat er eigenlijk door de jaren heen op de, ene kant, op de ene moment misschien iets meer economische activiteit in de week zijn en aan de andere kant weer wonen en dat daar een slingerbewegingen kan zijn, lijkt ons heel belangrijk om in de oog te houden. Dus dat was de korte inleiding die misschien iets te lang was, toch? De micro. Ja, nu staan ze op, ja. Ik zou willen beginnen met Jens te bedanken voor deze korte inleiding, deze heldere inleiding, maar ook voor dat straks bij de tentoonstelling zelf, waarin dat hij toch wel een aantal accenten heeft gelegd op Brussel. Maar eerst en vooral zou ik de sprekers van vanavond, die deelnemen aan het debat, willen me voorstellen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, doe dat zelf. Erik, aan u het woord. Ja. Zo. Um, ik ben Lode Waas, bestuurder van, van Harens, projectontwikkelaar. Wij zijn gevestigd in Torhout en verhuizen binnenkort naar het Gentse. En zijn onder andere bezig met veel PBS-projecten waar wij streven naar het vermengen van functies. Dus wonen combineren met werken, winkelen en culturele invullingen. Zoals onder andere het Groenkwartier in in Antwerpen, en uh, bijvoorbeeld Zuidboulevard, waar een nieuwe boulevard in het centrum van Waregem wordt aangelegd, ondergrondse parking van 400 uh, wagens en ook een bibliotheek, uh, zoals we ook een mooi vermengingsproject gehad hebben in Iber, en de Pikanol zitten, waar we een cluster van academie voor woord en voor muziek, en, uh, de kunstacademie, een bibliotheekarchief met al wonen erboven, zodanig dat Jerk die mix van bedrijvigheid uh, gaat gaan stimuleren. Bedankt. Dit is dus niet Erik, het is een nodig. Ja. Die beland ik bij Erik. Ik ben uh, Erik van Tilburg. Ik ben een kleine ondernemer, de zaakvoerder van een uh, schildersbedrijf, Indico Painting. Als schildersbedrijf zijn we eigenlijk wel redelijk groot. We hebben een 22-tal uh, schilders. En uh, ons bedrijf tracht te concurreren met de Zuid- en Oost-Europese collega's. En wij doen dat vooral door uh, te trachten kwaliteit te brengen en absolute klantentevredenheid te garanderen. Dank u, Erik. Michiel. Uh, Goedenavond, ik ben Michiel De Haan, Ik ben hoofddocent uh, stedenbouw aan uh, de Universiteit Gent, vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Uh, maar ik denk dat ik hier in twee hoedanigheden zit. Mijn uh, achtergrond is heel erg in de stadsvernieuwing. Ik ben, ik ben al. Hier, ja, denk ik ben vier jaar ondertussen lid van de jury Stadsvernieuwingsproject en daarvoor ook uh, actief in andere rollen in het uh, stadsvernieuwingsbeleid in Vlaanderen. Um, en daar denk ik dat uh, ik zit in de, waar Jens net zei dat um, die hele economische ontwikkeling een soort blinde vlek misschien is van de architectuur, denk ik dat dat ook geldt voor de stadsvernieuwing. Dat we daar uh, heel erg gedacht hebben over reconversie van brownfields naar stedelijke functies en daar Denk ik, uh, collectief heel weinig de reflex gemaakt hebben dat we misschien ook uh, uh, industriele ontwikkeling aan de stad moeten brengen. En dat is een thema, denk ik, dat dus in de stadsvernieuwing-discussie in Vlaanderen op dit moment uh, um, uh, heel actueel speelt en ook heel erg actief op de agenda gezet wordt. En de tweede rol uh, waarin ik hier zit, denk ik, is dat ik um, um, als externe de. Het Labo 20, wat eigenlijk een ontwerponderzoek onderzoek over de 20-steefse gordel van Antwerpen uh, mee begeleidt uh, in Antwerpen en dus in die zin meegevraagd ben, denk ik, om mee te denken over de vertaalslag van wat gebeurt als we die oefeningen naar de Antwerpse context uh, verplaatsen. Michiel, ik versta dat je dat een dubbele rol zit. Ja. Prima. Jens, hebt heb al tekst en uitleg gegeven. We kennen elkaar al jaren. Mm -hmm. En af en toe zitten we ook samen in een of andere jury over een kwaliteitskamer. Mm -hmm. Maar toch, wil ik graag uw. Uh, TV. Ja, dus ik zit hier in de hoedanigheid van mijn rol als gastprofessor bij de VUB. Um, het onderzoeksgroep Cosmopolis, waarin dat uh, recent uh, de master Thelenbouw, die vroeger bij de Erasmus Hogeschool zat, is ingekanteld academisch. Um, um, en waarmee dus het onderzoek hebt gedaan. En in mijn andere uh, volle tijd uh, ben ik uh, stevoudkundige bij Ikzelf ben Raf de Sager, ik ben verbonden aan de KU Leuven-Luca en ook aan de Universiteit in Trondheim. Moesten er mensen zijn die zeggen van die zegt over zichzelf niet, dan hebt u het nu meegekregen. Mm. Jens, ik heb een eerste vraag voor u. Uh, we hebben de tentoonstelling gezien dat over Brussel gaat. Ik heb ook uh, via Christian heb ik, uh, de video gezien bij de inleiding van de, de opening van de tentoonstelling. Ik heb die ook geanalyseerd, ik heb daar gekeken. Hoe dat op een bepaald ogenblik, op het einde, Pascal Smet zei van Antwerpen is Brussel niet. Ik zou het willen omdraaien en zeggen: Brussel is Antwerpen niet. En waarom zeg ik dat? Er zijn toch wel een aantal, laten we zeggen, grootschalige elementen aanwezig. Ik denk maar aan de Schelde. Brussel heeft geen Schelde, heeft wel een kanaal, heeft wel de Zenne. Uh, Antwerpen heeft uh, een gigantische haven, een wereldhaven. En hoe ga je dan, laten we zeggen, de structuur die je hebt uitgewerkt voor de stad Brussel, of tenminste voor, uh, voor Groot-Brussel, hoe ga je dat vertalen, of hoe ga je dat in gebruik nemen bij Antwerpen, niet enkel bij de stad Antwerpen, maar ook bij de regio Antwerpen, omdat ik bang ben dat het een soort van blauwdruk zou kunnen worden. We kennen die druk bij Antwerpen. Maar ik denk dat uh, het uh, antwoord een beetje ja en nee is dat er gelijkenissen zijn. Um, ik denk dat um, Brussel heeft ongetwijfeld haar eigen specificiteit. Ik denk dat bijvoorbeeld de vraag naar uh, werk, de, de, de problematiek van werkloosheid, hè, dus ook naar lagere school, is toch veel imminenter een probleem in, uh, in Brussel dan in Vlaanderen in het algemeen. Langs de andere kant is Brussel ook een van de zoveel steden uh, in België of in Europa. Die op, ja, waar de stadsontwikkeling, of de historische structuur van de stad, heel hard samenvalt met de economische structuur, uh, met, waar we vroeger de 19e-eeuwse kwartieren hadden, waar dat wonen en werken ge, ge, ge, uh, gemengd was. Um, en dus Antwerpen, op dat gebied, denk ik dat het heel veel gelijkenissen heeft met Brussel. Het is wel zo dat de Schelden en het Kanaal effectief niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Maar er zijn in Antwerpen ook andere uh, gebieden waar dat er een duidelijk industrieel verleden is met een industrieel patrimonium, met een industriële infrastructuur, waar dat dan reconversie bezig is. In Brussel is dat dan effectief zeer duidelijk het kanaal. In Antwerpen zijn er andere plekken waar dat je misschien ook dezelfde vragen zou moeten stellen. Gaan we daar volledig voor de reconversie en denken we niet na over wat de economische... Ja... Historiek is, of ook de economische potentie in de toekomst, uh, denk ik dat dat toch ook wel uh, belangrijk is om mm -hmm. in Antwerpen die vraag ook nu te stellen. Ja, ik ga daar straks op terugkomen, maar ik wil toch aan onze deelnemers eerst eens vragen: je hebt het in het gezien, jullie zijn van de kanten van Antwerpen, u misschien niet, van de kanten van west -Planen? Ja, dat ligt bij Antwerpen. Uh. Uh, hoe ervaar je deze, deze confrontatie tussen, uh, laten we zeggen, de vermenging van wonen, werken of het niet vermengen van wonen, werken, het zoneren van deze dingen, zoals in Brussel op dit ogenblik toch wel is aangetoond. Dat is uh, enorm opvallend als je in Brussel de kanaalzone bekijkt, hoe dat de bedrijvigheid daar nog eigenlijk altijd, of de resten van bedrijvigheid, kun je blijkbaar of meer en meer gaan zeggen, nog altijd aanwezig is. Uh, bijna onbegrijpbaar voor um, een ontwikkelaar dat je. In centrum van de stad, nog dergelijke toestanden uh, kunt zien. Heeft het voordeel dat uh, Brussel natuurlijk enorme, dat de uh, sites voor hedendaagse stadsvernieuwing, waar vermenging tussen wonen en werken kan over nagedacht worden, dat die eigenlijk voor het, rijpen, voor het grijpen liggen. Hè. Dus dat is het uh, heel eigenaardig in een Brusselse context. Ik denk in Antwerpen dat het al minder evident is. Hè, dat we daar toch niet op zo'n strategische plaatsen uh, dat er al veel meer in toch de stad al verder ontwikkeld is hè, door initiatieven van de laatste jaren eh, op het gebied van stadsvernieuwing, zoals in Gent ook maar dat er wel degelijk eh, vaak die scheiding gemaakt wordt tussen wonen en werken mm -hmm. eh, dat is duidelijk, dus planologisch ook eh, het is al in, in bepaalde kleuren en de bestemmingen die natuurlijk zeer strikt eh, ge geïnterpreteerd worden per bepaalde zone eh, wij hebben bijvoorbeeld een, een enorme uitdagingen gehad in Halle om, om bijvoorbeeld de Colruid groep te kunnen overtuigen om te wonen boven een dreamland. Eh, want in het centrum willen zij een grote oppervlaktewinkel, een doos, met een grote bovengrondse parking, puur uit economische redeneringen. Eh, maar als wij dan konden hun overtuigen dat eigenlijk eh, het economisch plaatje er toch nog altijd interessant zou uitzien, want dat de grondwaarden die die appartementen erboven zouden eh, Opleveren, dat dat kon geïnvesteerd worden eigenlijk in het aangenamer maken van een parking en dergelijke, uh, en daardoor ook een vergunning bekomen. Hè. Dus het is eigenlijk door de vergunning dat die vermenging, dus nu niet wonen boven winkels, maar wonen boven winkels of wonen boven uh, een bedrijvigheid, uh, daar, dat vergt enige arbeid en dat vergt enige enthousiasme. Je moet het echt willen als ontwikkelaar, want u krijgt eigenlijk zeer weinig de kans ook door het wetgevende kader. Dus het is zeker belangrijk om dat in kaart te brengen, omdat de maakindustrie, maar dat is dan misschien voor de volgende dingen, ook natuurlijk op termijn enorm aan het veranderen is. Dus bepaalde industrieën zijn uiteraard niet complementair met het centrum van de stad. Maar het is een uitdaging om het wonen werken op kleine schaal, grotere schaal, afhankelijk van de percelen die dienen ontwikkeld te worden. Maar ik vind dat in elk grootschalige gebied eigenlijk, de out of the box, moet nagedacht worden van welke functies kunnen hier met elkaar verweven worden. Want hoe meer verweven is, u krijgt, hoe sterker eigenlijk uw stedelijke context wordt. Bedankt. We om daar straks nog op terug. Zeker vast op uw gevecht met het wetgevend kader. Dat wordt boeiend. Erik, als ondernemer, 22 mensen in een schildersbedrijf, dan moet je toch wel wat afschilderen, denk ik. Dat klopt. Nu, als ik aan uh, vermenging van wonen en uh, werken denk, dan denk ik voornamelijk aan het transport dat daarmee gepaard gaat, of het niet-transport dat daarmee gepaard gaat. Um, en mevrouw de Meester kan gerust zijn. Ik ga geen uh, debat openen, en de minister-president ook, over uh, het... Uh, de oosterweelverbindingen en bam, ik, laak is, laak dat gaan we echt niet doen, um, is voor mij ook niet zo belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat het, het probleem uh, ons als uh, ondernemers pijn doet. Um, als u weet dat een, een, een gezonde onderneming vandaag een, een, uh, een winstmarge heeft van 5 à 7 procent op de totale omzet, en als u dan berekent, er zijn acht werkuren per dag. Mijn medewerkers staan gemiddeld één uur in de fillen. Eén uur op acht, dat is 15%. Als je die 15% gaat in verhouding plaatsen naar die 5 à 7% winst, dan betekent dat die fillen ons drie keer meer kost dan onze winst. En Dat zijn cijfers om bij stil te staan en welke oplossing er ook komt dan, dik. Ik, ik ben uh, zeer, uh, ik luister uh, met heel veel aandacht naar uh, deze, uh, deze projecten en ideeën en ik denk dat daar zeker uh, uh, belangrijke dingen aan te leren zijn. Um, wat voor mij belangrijk is, is dat er ook tegelijkertijd aan het uh, transportprobleem wordt uh, gewerkt. U moet zich uh, ook indenken als je die, we hebben als, als ondernemers ook vrachtwagens nodig, um, camionetjes. Die gaan ook mee de stad inrijden. En het is niet alleen op de ring dat we stilstaan, het is ook s'avonds, mensen weten hier dat waarschijnlijk, ook op de Grote Leien in Antwerpen, we staan stil. Op de Noorderlaan, we staan stil. Op de Singel, we staan stil. Um, breng daar dan nog wat uh, extra uh, bedrijfsverkeer in. Ik zeg niet dat we om die reden zo'n projecten moeten uh, uh, vanafzien, maar we moeten er wel een oplossing voor vinden. Bedankt. Ik had eerder de in indruk dat we staan stil, dat het eventueel in het principe is opgenomen. Huh? Dat zou kunnen. Michiel, in uw dubbelrol. Uh, ik, wil u, ik wil eigenlijk ingaan op, u, op uw vraag van wat verandert er als we de discussie naar uh, Antwerpen verleggen, als we ze naar... Um, Vlaanderen Verleggen. Uh, ik zit met twee dingen in mijn kop. Ik, enerzijds uh, denk ik dat we voor de, wat er voor een stuk verandert, is dat in, in Brussel we de discussie voeren over uh, wat we gaan doen met, met de hele zone in de kanaalzone, waar je eigenlijk een, een hele industriële void of een soort uh, post-industriele void hebt voor een stuk. Uh, waar zich een, een stedelijk transformatieproces op gang aantrekt, is dat echt in het centrum van de stad ligt. Um, maar waar je dus eigenlijk met, het, met de erfenis zit van uh, een industrie die eigenlijk in een heel stedelijke context, ook in een, in een heel stedelijk model, eigenlijk uh, ontwikkeld is. Ik denk als we naar Vlaanderen verhuizen, dat we voor een stuk toch ook kijken naar uh, een context waarin dat eigenlijk de industrialisering. Uh, in belangrijke mate helemaal niet stedelijk geweest is en waar we er eigenlijk bijna voor gekozen hebben om een industrialiseringsproces te organiseren zonder te verstedelijken. Uh, we hebben dat gedaan voor een stuk door uh, arbeidsmobiliteit te organiseren, dus eerder door te pendelen, door heel veel van historisch dan eigenlijk, heel veel industriële locaties denk ik helemaal niet in de stad te plannen. Uh, daar is een kant aan die helemaal niet Vlaams is, die uh, te maken heeft met vindplaatsen van grondstoffen natuurlijk, maar dat is dan bijvoorbeeld de erfenis van de hele mijnindustrie in, uh, in Limburg, waar je ook nu ziet dat het ook, dat dat ook moeilijk is om over de toekomst daarvan na te denken, omdat de bestaansreden daarvan natuurlijk heel specifiek is en, en helemaal niet, uh, niet stedelijk. Um, maar waar wil ik naartoe? Dat ik eigenlijk denk dat als het gaat over die, over die menging, dat dat niet alleen is uh, een kwestie van wat doen we met de oude stedelijke industrie in de stad. Ik denk dat we in Vlaanderen voor een groot stuk zitten met de vraag van... Uh, hoe kunnen we werken aan de verstedelijking van een industrie die voorheen niet stedelijk bedacht is? Hè? En dan denk ik eigenlijk: is die 20 ste gordel een, een, een heel interessante en uh, strategische ruimte, omdat dat eigenlijk een ruimte is die historisch ontstaan is en bezet is van eigenlijk vanuit een soort uh, suburbaniseringsgolf, waarbij dat we dus uh, de stadsuitbreiding eigenlijk in een superbaanmodel gepland hebben wat dat het residentiële betreft, in dezelfde periode waar we eigenlijk aan een soort ontweving gedaan hebben van de industrie en. Uh, georganiseerde bedrijventerreinen gemaakt hebben in de periferie van de stad, maar ook op plekken die allang geen periferie meer zijn. Mm -hmm. Allee, of die eigenlijk ondertussen uh, voor een stuk door de stad ingehaald zijn. En dus de discussie die we ook in de 20-stevenste gordel vandaag aan het voeren zijn, is um, dat dat eigenlijk de strategische ruimte is om door te verstedelijken. Om eigenlijk prioritair te zoeken van hoe we daar mensen kunnen uh, laten wonen uh, intensiever, om hen toegang te geven tot een stedelijk voorzieningapparaat. En eigenlijk in een context waar er, uh, wat die scheve verhouding tussen wonen en werken eigenlijk geen zo'n groot probleem is, want er is eigenlijk een hoge densiteit, densiteit uh, aan arbeidsplaatsen en waar dus eigenlijk ook een enorme opportuniteit is om een milieu te maken waar er eigenlijk een interessante balans zou zijn van uh, aanbod aan arbeidsplaatsen en uh, hoogwaardige stedelijke woonmilieus. Um, Daarmee heb ik alleszins niet gezegd dat, er dan dus, uh, dat het probleem zichzelf zal oplossen, omdat ik eigenlijk denk uh, dat dat omgevingen zijn waar um, een slag overheen moet. En uh, een slag overheen moet in de zin dat we dat actief zullen moeten organiseren. Uh, dat gaat evident over het feit dat we daar een stedelijk mobiliteitssysteem in die omgeving gaan moeten uh, aanbrengen, omdat als je die intensiveert dat je er eigenlijk mocht van uitgaan dat je dat met de auto alleen niet gaat redden. Mm -hmm. um, uh, maar dat dat ook gaat over milieus maken waar de typische, uh, want daar gaat voor mij verstedelijking over, uh, stedelijke agglomeratievoordelen uh, organiseren, uh, stedelijke meerwaarde-effecten. Uh, uh, en dus dat is het genot van een stedelijk mobiliteitssysteem, maar dat is ook het genot van die menging, van dus de combinaties van functies, waarvan dat je misschien ook mag verwachten dat daar stedelijke economieën in ontstaan, mm -hmm. in de zin van keten-economieën en uh, milieus die mekaar uh, soort wederzijds profijt hebben, Historisch is de stedelijke economie of een agglomeratie effect dat je een straat van bakkers of van slagers of van dat soort dingen hebt. Ik denk dat dat vandaag over totaal andere dingen gaat over waar dat eigenlijk economische functies mekaar uh, nabijheid zouden kunnen zoeken. Uh, maar dat gaat ook over um, collectiviteitswinsten die je zou kunnen creëren door, en dat zijn we aan het doen, hè, door... Um, Omgevingen te equiperen met andere nutsystemen, met warmtenetten, dus de hele discussie over Bluegate in Antwerpen gaat daar uiteindelijk over, dat je zoekt van hoe zou je kunnen combinaties maken van restwarmterecuperatie, uh, eigenlijk milieus waarin dat je restwarmterecuperatie kunt doen en waarbij dat de stad eigenlijk de evidente afnemer is van die restwarmterecuperatie. Dingen die belangrijk gaan worden, want de Europese tax op restwarmte die zit er uh, aan te komen en dat je dus eigenlijk vestigingsmilieus gaat kunnen maken waarin dat die bedrijven Zullen kunnen ontlopen omdat ze een afnemer hebben in die omgeving, maar daar heb je de infrastructuur voor nodig. En daar heb je dus eigenlijk een milieu nodig dat dat eigenlijk kan uh, die voordelen als vestigingsmilieu bieden. Uh, en dus eigenlijk milieus die veel intensiever georganiseerd zijn dan wat wij ons traditioneel bij een uh, bedrijventerrein uh, voorstellen. En dan is er voor mij een belangrijke les, denk ik, uit uh, hoe we met de erfenis van de 19e eeuwse industrie uh, uh, zijn omgegaan. Um, daar gaan we toch op een of andere manier moeten inbreken op een proces dat vanzelf gaat. Namelijk een proces waarbij dat je um, de residuele grondwaarde zijn werk laat doen. Dus dat je eigenlijk gewoon altijd uh, ontwikkelt naar een, naar een hogere uh, grondwaarde. En dan komt de heel dikwijls uit bij stedelijke uh, uh, herontwikkeling en zitten met een soort spanning tussen een economie dat je moet organiseren om uh, de vastgoedsector zijn werk te laten doen, wat ik denk dat absoluut noodzakelijk zal zijn, uh, maar dat is niet noodzakelijk dezelfde economie die uh, die uh, economische ontwikkeling eigenlijk uh, genereert op, uh, op die plek. Dus die trouwens ook de vastgoedsector zelf mee worstelt, Ze zijn op tot op zekere hoogte een soort intermediair die ruimte schept ja. voor economische activiteit die zij zelf niet per se kunnen uh, creëren. Dus daar zit een enorme uitdaging hoe dat je eigenlijk die, uh, die match op een of andere manier zou, uh, zou kunnen maken. Versta ik goed dat je eigenlijk zegt van de problematiek van wonen-werken, als we dat binnen het stedelijke context gaan bekijken, dat je dat onmiddellijk moet uitbreiden tot de regio. Um, ik denk eigenlijk in de Vlaamse context dat er een, een heel deel van die grote uitdagingen eigenlijk op de regio zitten en dat we moeten uitkijken dat op het moment dat er nu een soort competitie over die stadsrand gaat ontstaan, want, ja, een van de dingen die ik mezelf zelf een aantal keer heb horen zeggen over die stadsrand is uh, over die verdichting. Die verdichting dat is niet iets wat uh, nu de, de planners en de stedenbouwkundigen zullen organiseren, die verdichting is happening. Ja, dus uh, als je de websites van, van Immobilia uh, bekijkt, dan kunnen de projecten al zien waar die verdichting eigenlijk uh, plaatsvindt in die 20-steefse gordel. Uh, en er is een uitdaging om, om die zo te organiseren, die, die, en waar je ook ziet dat de, ik, dat de mogelijkheden om uh, vastgoedprojecten van de grond te krijgen in dat gebied er zijn, maar kunnen we de omstandigheden te creëren waarbij er ook een investeringsklimaat ontstaat in die omgeving, zodat we daar geen uh, verdichte omgeving met alle negatieve effecten van dien mobiliteit aan zullen uh, overhouden, maar een hoogwaardiger stedelijk uh, milieu, inclusief uh, hoogwaardige ruimtes waarin die industriële ontwikkeling kan, uh, kan uh, plaatsvinden. En bijvoorbeeld, ik denk dat dat een, een, een zeer interessante uitdaging is, de vernieuwing van onze oude industrieterreinen. Maar als industrieterrein geïntensiveerd, en wat misschien dan ook kan op dat soort uh, plekken, maar wat dat we daar tegelijk... Uh, dat probleem niet zomaar bij uh, die ondernemers zullen kunnen leggen. Dat we eigenlijk gaan moeten dingen verzinnen waarbij we op een gestructureerde manier dat soort omgevingen naar uh, de markt brengen of naar een ander soort markt brengen. Dank u. Jens, hoe reageer je daarop? Wat ik denk om verder te gaan op, op uh, heel concreet de rand, hè, dus uh, de 20 e eerste rand van, uh, van Antwerpen. Uh, als, er, als er een verdichting lijkt mij dan de uitdaging en de noodzaak ook om te denken over de verdichting of de, het efficiënter inrichten van bedrijventerreinen die ook in die 20e gordel zijn, om bijvoorbeeld meer KMO'ers die ook zoeken naar zo'n terreinen te, aan te trekken, te vermijden dat die eigenlijk nog verder gaan zoeken en dus effectief in een fileprobleem probleem nog meer verzeild geraken. En um, vooral niet volledig te herbestemmen ook met je zei, een stadsvernieuwing, bij ons ook, de planners, de ontwerpers zijn allemaal heel veel bezig geweest met reconversie van industrieterreinen naar, uh, naar gemengd, maar vooral naar wonen. Uh, maar het is nu duidelijk, denk ik, dat je die, die, die slag niet moet slaan. Wat dat je wel moet doen, dat is dan interfaces maken of mm. kijken hoe dat je die bedrijventerreinen, die misschien nu soms ja, historisch ook heel slecht ge, ge, ingebed zijn in zo'n woonweefsel, waar dat misschien klachten zijn, waar dat ook alles uh, heel um, ja, labiel is, ook naar uh, milieuvergunning nog krijgen, kan ik dan nog, kan ik dan niet uh, ze weigeren, en dan moet ik hier weg, dat je eigenlijk daar ook een, een ontwerpopgave maakt, van hoe kan je bijvoorbeeld die interface, die, die, die, uh, ja, die overgang uh, goed organiseren. Mm -hmm. En misschien effectief ook met energie daar de voordelen zien, he, van ja goed, de meerwaarde, eigenlijk zien ook van dat bedrijventerrein dat het daar is. Zijn er voorbeelden van zo'n ideale inrichting van bedrijventerrein? Want dat stellen we vast dat elk bedrijf eigenlijk zijn een kookendoos aan het zetten ja, is. Ja, en ik denk dat het ook logisch is hè, dat een, een, een, ja, een bedrijfsleider bezig is met het product te maken en, en zijn, zijn, werk, zijn personeel en niet zozeer bezig is met van hoe kan ik, er eh, is iets anders met een woning zou je nog kunnen zeggen. dat iedereen Bezig. Maar goed, mijn bedrijf zit toch vooral met wat je daarna moet doen uh, naar klantenbestelling en dergelijke. Ik denk dat de overheid daar wel een rol kan spelen, hè. bijvoorbeeld uh, de, de, de stedelijke ontwikkelingsmaatschappij. Bijvoorbeeld in, Brus in Brussel is dat de gomp, in, in Antwerpen is dat uh, AG Vespa uh, nog altijd, denk ik toch. Um, die zouden misschien ook meer hun focus kunnen gaan verleggen naar niet alleen uh, betaalbaar wonen in de stad aan, aan, uh, aanbieden, maar ook uh, betaalbare economische zones, he, waar dat die compactheid is bestudeerd, waar dat misschien ook meer in een regierol ook kijken naar bedrijfsleiders samen uh, naar het meest efficiënte bouwsysteem om, om zo'n modernisering mm -hmm. te doen, mm -hmm. dat niet allemaal op hun eigen doen. Ja. En daar denk ik dat de overheid toch een rol uh, kan spelen. Ja. Lode, dan kijk ik even terug naar u. Als projectontwikkelaar, PPS-structuren, de privaat-publieke samenwerking. Hey, ik hoor juist wat Jens ook zegt. Eigenlijk de core business van zo'n uh, bedrijfsleider is niet zijn ding bouwen, is met het met materiaal bezig zijn, is zijn productie bezig zijn. Ja? Hey, hoe kun je daar als, uh, als bedrijf zoals jullie, hey, hoe kun je daar eventueel een begeleidende rol in spelen? En dan kom ik ook terug op die eerste woorden dat ik dat straks heb gezegd, die wetgevende, dat wetgevende kader. Dus hoe kun je dat op een bepaald ogenblik toch wel sturen? Dat je zegt, van, wij moeten inderdaad van... Die ontwikkeling van ieder zijn eigen doosje he, met enorme uh, terreingebruik. He, hoe kunnen we daar optimaliseren? Dus de kansen creëren om eventueel dus ook het wonen of andere functies, kleinschalige functies, handelsfuncties enzovoort, dus om daarbij te betrekken? Ja, zijn um, is dus natuurlijk uh, heel veel verschillende schaalniveaus. He, bedrijvigheid, je dus uh, kunt er op heel veel verschillende manieren in. Maar misschien beginnen met het microniveau. Dus het kleinste niveau, want veel startende bedrijven zijn ook zeer belangrijk... ...dat we de jongeren die bewust kiezen om in het centrum van de stad te willen werken, wonen, leven... ...en nog liefst zonder auto, meer en meer. Jongeren die bewust die keuze maken, die eigenlijk het goede voorbeeld zullen geven aan ons allen naar de toekomst toe. Dus die moeten we eigenlijk toch minstens al kunnen bedienen. Er is gesproken als een Apple... Gebouw dat zal niet, een Apple gebouw zal niet uh, van het kantoor, dat gaat niet in een industrieterrein gaan zitten, die zullen in het centrum van de stad, uh, misschien met bovenwoongelegenheden in hetzelfde gebouw, uh, dus waar eigenlijk alles op zijn kop gezet wordt. Waar er nog een hotel in is, waar er een heel toffe brasserie zal zijn op het gelijkvloer, en waar er naast een park is waar dat je kunt joggen uh, en elkaar ontmoeten. Dat is het, de ideale wereld. Wat we nu in het buitenland bijna zien, mensen die naar New York, de Highline, als je dat ziet, dan zeg je van, dat is het. Wij willen Highline-projecten in Vlaanderen. Die sfeer, dat, dat zorgt voor een ongelooflijke stimulans, een dynamiek. In het Groenkwartier hebben wij daar op kleine schaal, hebben gezegd, we willen daar geen gewone woonzitten van maken. We zitten daar in zitten acht hectare met de focus op wonen. Maar toch hebben we als ontwikkelaar heel veel aandacht besteed. Want het wonen is het gemakkelijkste. Een keer als je een kwalitatieve omgeving maakt, dat wonen, dat vullen we zo in: grondgebonden woningen, appartementen en dergelijke. Het moeilijkste is om in zo'n oude zitten van waar, hoe kun je daar levendigheid in krijgen? En dus was belangrijk. We hebben dan het geluk gehad van met Sergio Herman een overeenkomst kunnen maken. Um, dus dat zorgt al voor een bedrijvigheid, we zien al de eerste confrontaties tussen de bewoners en de bedrijvigheid die gewoon dat kleine restaurant al uh, teweeg brengt. Een heel boeiend uh, gesprek, maar heel interessant, ook om te kijken hoe gaan we in die autovrije zitten, het laden en lossen en dergelijke al gaan organiseren van dat restaurant alleen. We zijn nog een stap verder gegaan en we zeggen van kijk, dat sto die stookplaats, we konden dat verkopen als een individuele woning, we wilden dat niet doen, we wilden naar een co-working space. Een, creatie, een centrum voor creatieve ondernemers. We hebben dan geluk gehad dat we André Duval, het geluk of de tijd genomen als ontwikkelaar om de juiste partner te vinden, om het doel te bereiken. Uh, en nu zal daar binnenkort een fantastisch concept, zeer hip, voor jonge startende bedrijven met een bakkerij in, een fietsherstelplaats erbij. Zodanig dat dat eigenlijk die zitten meer en meer op de kaart gaat gaan zetten. Niet alleen als een... Woonzitten, slaapzitten, zoals we slaapsteden kennen van de werksteden, wat we allemaal niet willen. We willen die verwevenheid. En uiteraard krijgen we nu meer en meer bedrijven die in die oude gebouwen, we hebben daar nog een gebouw staan, die eigenlijk zeggen: ah, we zouden wel daar ons kantoor willen vestigen. We hebben dus voorzien en genoeg ondergronds parkeerplaatsen voorzien. Dus lange termijnvisie als ontwikkelaar wil zeggen dat je een min 2 moet durven bouwen, daar geld in steken om later toch mogelijks kantoren in dat gebouw te krijgen. Nu we hebben we voor dat ene gebouw bijvoorbeeld al drie keer in bouwvergunning gediend. ingediend. Want monument wordt dus beschermd hè, voor uh, de discussie, kantoren. Antwerpen had gezegd, mag niet meer dan 2000 vierkante vier, meter kantoren in één bepaald gebouw. Uh, Oké, okay, dan moet er naar een mix gaan van wonen. In onze wedstrijd stond er elke woonentiteit moet een buitenterras hebben... We dienen in met een mix van wonen zonder terrassen, want monumentenzorg zegt terrassen kunnen niet. Dus eigenlijk zitten we daar in een padstelling tussen verschillende diensten. En daar hebben we dan eigenlijk die... Dat is belangrijk dat je die verschillende afdelingen kunt gaan confronteren, mee aan tafel krijgen, dat bespreken. Dat is nu maar een klein iets, maar om toch dan... Het zal een mix worden tussen wonen en werken, maar dat er een beperkt aantal woonentiteiten zullen voorzien zijn en toch wat kantoren om weer die bedrijvigheid ook verder te stimuleren. Wat zien we? In De Leize heeft zich nu spontaan gemeld een buurtwinkel. Dat is natuurlijk microschaal. Als je dat dan verder gaat gaan kijken, project Oude Dokken in Gent, die we de kans hebben om samen te wikken, maar dat we dat energetische, uh, volledig mee integreren. He. De warmteuitwisseling tussen de haven, de industrie die daar aanwezig is, zal volledig die woonzitten uh, eigenlijk gaan verwarmen. We zijn daar samen met de stad ook uh, enorm aan, over aan het nadenken hoe dat we dat gaan, gaan doen. Maar dan, ja, er is daar nu niets van bedrijvigheid. Ja, er is daar bedrijvigheid, industrie, wat die volledig los staat, die geen enkele verwevenheid heeft met de stad. He, dat is door dat water gescheiden. De kunst zal er, en de uitdaging is, van welke functies zoeken we, krijgen we daar. Een school bijvoorbeeld, dat is dat ook. En dat is zeer belangrijk, dat je daar ook in die nieuwe woonwijk, dat je daar een school kunt toevoegen. Dat je daar een kinderkrisch kunt toevoegen. Dat je daar dan ook ruimtes voor ziet, voor een kantoorgebouw. Of voor een creatieve ondernemers. We gaan naar 3D-printing. Het wordt de toekomst. Dus de maakindustrie zal enorm veranderen. Dat wil zeggen dat we in de stad op kleinere atelierruimtes, bepaalde producten, zullen kunnen gaan personaliseren, zullen kunnen gaan maken. Dus als alles nog van China moet komen, hè, er bestaan boeken over, dat dat toch in vraag gesteld wordt en dat men eigenlijk gaat veel meer local willen werken. Um, hè, denk local, en in, in Amerika zie je ook al bepaalde hè, shops, mall, in plaats van mm -hmm. de shopmall, allemaal initiatieven die eigenlijk de buurt willen gaan ondersteunen, kleinschalige initiatieven, zowel op winkelgebeuren, zowel op, op, op processen, het maken. Uh, jongere architectenbureaus hè, willen wij ook gaan stimuleren, samenbrengen, omdat je daardoor heel toffe ideeën krijgt. Is het industrie? Ja, dat is industrie. Want alles zal zoals wij willen, functies gaan verweven met elkaar, krijg je eigenlijk die tussen de verschillende functies. De academici en de privaatontwikkelaars, architecten, worden nu samengebracht, worden met elkaar geconfronteerd. En dat doet we eigenlijk veel te weinig op de, de relatie dan naar de politiek toe. Want je hebt wel jammer genoeg een schaalgrootte nodig om eigenlijk die veranderingsprocessen te kunnen doorvoeren. Mm -hmm. We kunnen wel zeggen, als je puur de private partij, iedereen op, met zijn behoeftes... Ja, dan raak je er niet. Maar het is als je de kans krijgt om op een site masterplan-wise van enige schaal um, een studie te maken met heel veel verschillende, er zijn genoeg creatieve bureaus en ontwikkelaars die er willen voor gaan, maar we krijgen niet de kans om design en ontwikkeling samen na te denken over bepaalde schalen. En eigenlijk hetgene dat je moet doen is het inventariseren van alle mogelijke functies die elkaar zouden kunnen versterken. We hebben nu in het Groen Kwartier die tijd gehad, die mogelijkheid. We gaan, in, we gaan in Douwe Dokken in Gent die tijd krijgen op een bepaalde site. Maar als je dat voor anderen, is dat nu op een macro schaal. Maar als je de tijd krijgt om met goede ontwerpers, goede stedenbouwkundigen en goede ontwikkelaars en dan eindinvesteerders eh, out of the box te kunnen brainstormen. Eh, dus ik zeg, je zou eigenlijk moeten zo'n rework initiatieven, eh, Vlaanderen in actie gaan organiseren... Uh, op kleinschalig niveau rond bepaalde cities, pilootprojecten gaan stimuleren en dan gaan daar zeer concrete op, op die realiseerbaar zijn, op het schaalniveau die realiseerbaar zijn. Niet de scholenbouw voor alle scholen op een en op. Nee, nee totaal uh, vanuit de lokale context. Wat zijn de behoeften van die bepaalde regio, van die bepaalde buurt? Hmm. lood ik heb uh, één ding onthouden, dat is dat gezegd van we hebben de tijd genomen om op een lange termijn visie of tenminste een lange termijnvisie te kunnen ontwikkelen. Dat vraagt uh, kapitaal, dat vraagt geld, dat vraagt investeringen. Uh, in welke mate zie je daar een rol voor de overheid? Want niet alles kan ofwel van de private sector komen, maar kan ook niet allemaal van de overheid ja. komen. Heel, heel juist. Het is daarom dat eigenlijk het, uh, iedereen, er is tekort aan middelen. Maar er kunnen middelen gecreëerd worden door het vergunningstraject. Is dat heiligmakend? Nee. Maar het ideale is, we moeten verdichten. dus Dat wil zeggen dat we eigenlijk de, de, het openbaar domein kwalitatiever moeten gaan maken. Uh, dus als je een, een, een gebouw... We hebben bijvoorbeeld wijken bekeken van sociale huisvesting met een densiteit van 20 in een centrum gelegen. 20 woningen per hectare. Ja, dat je zegt, van, eigenlijk moet je dat helemaal herbekijken. En het omgekeerde van het rond en bandencreet, we zouden daar moeten private woningen gaan bijvoegen. We zouden daar bedrijvigheid moeten kunnen gaan bijvoegen. En daar misschien een densiteit gaan van 60 woningen per hectare, maar gestapeld, waardoor dat je een park van 1 of twee hectare of een plein kunt gaan aanleggen. Dus is het, kost dat dan meer geld? Het kost vooral denktijd. Mm -hmm. En ik denk, ik, allee, ik zou de uitdaging willen nagaan, we ben een aantal sites ook aan het bekijken dat ik ervan overtuigd ben, van cites dus van enige schaal uiteraard, die de grondwaarde hefboomfunctie eh, kunnen hebben, want dat hebben we nodig om het een stukje budgetneutraal te kunnen maken. Mm. Um, als je dan daar slim over nadenkt, dan kun je door bepaalde dingen grondwaarde te creëren, door extra volume toe te laten op een, op een verantwoorde manier, andere kwaliteiten eigenlijk er gaan insteken. En als we dan over die rand spreken... Daar is het zeer belangrijk dat er een aantal masterplan stedenbouwkundige uh, assen gemaakt worden naar bepaalde nieuwe pleinen en die liefst groene assen zijn, zoals nu toch nu ook in Gent bezig is, uh, met dan wat het openbaar vervoer uh, een goede verbinding zal hebben, zodanig dat niet alleen in het centrum van de stad, maar dat ook die kantoren, dat men daar, uh, zoals bijvoorbeeld de loop nu, hè, die ja. ontwikkeling, ja, dat men poogt om daar toch... Zoals een beetje La Défense, waar dat je wonen werken, maar het is een beetje vreenzijdig daar in een bepaalde zin. Het zou nog veel beter bedacht kunnen worden. Kijk naar Haven City bijvoorbeeld, daar zien we toch wel een heel mooi geslaagde integratie van wonen, werken, uh, horeca, um, in Hamburg. Dus er zijn eigenlijk, vind ik, wel mooie voorbeelden. Um, ik zie eigenlijk uh, allemaal voorbeelden van appartementen. Ik ga u de open vraag stellen. Wat is er mis aan het huisje tuintje? Er is zeker niks aan het, mis aan het huisje tuintje, maar het huisje tuintje heeft één groot nadeel, dat het zeer veel ruimte in beslag neemt. Mm -hmm. en om op uw, ik moest op uw vorige vraag antwoorden. Als je een, een, de enige manier dat wij hebben is als we naar een stuk grond kunnen kijken en als we de kans krijgen om naar een stuk grond, masterplan waar is met goede architecten te kijken, ja, dan moeten we meestal ook zorgen dat er toch een economische grondwaarde aan mm -hmm. zit. Het voordeel, wat kan de overheid doen, Terugwedstrijd wedstrijd GroenKwartier, de grondwaarde was 10 miljoen euro die men vroeg voor het terrein. En men mocht 500 entiteiten bouwen. Wij hebben besloten om maar 400 entiteiten te bouwen, maar ook 10 miljoen te geven. Om juist maximum grondgebonden woningen te kunnen realiseren. Ja, je krijgt maar die mogelijkheid om naar die kwaliteit te gaan als die prijs vast ligt de Wedstrijd verloren. De ene partij heeft 2 miljoen euro meer dan de andere partij. Er staan 40% punten op de prijs, maar uiteraard ja, wint die uh, die het meeste heeft. We hebben dat nu al zoveel keer meegemaakt in wedstrijden. Als de prijs een belangrijk gewicht krijgt, dan is het o zo verdomd moeilijk voor gelijk welke, en ik begrijp ook hè, gezien de behoefte en de schaarste, is het toch zo moeilijk van te zeggen: ja, oké, okay, 10 woningen minder. Maar gaan ze wel ergens anders uh, gaan ja. doen en dan wordt het terug. Uh, ja. Alsjeblieft. Ja, anders. Uh, ik wil dat laatste punt heel even inpikken, want ik denk dat daar een belangrijke les van de PPS in zit, in zekere zin. Um, we zijn daar al bij al, ik heb een, een hele tijd in Nederland gewerkt, maar ik denk dat we er tot op zekere hoogte in, in Vlaanderen van bespaard zijn, omdat we als overheid... Um, Stedelijke lokale overheden niet, niet zo geweldig veel grondposities hebben, zodat we niet te veel zijn beginnen speculeren als publieke sector met onze eigen grond. Maar wat ik u eigenlijk wil zeggen, en ik denk dat, dat eigenlijk heel fundamenteel is, is dat um, we als overheid een soort grondbeleid moeten voeren waarbij we daar uh, niet zelf rijk van willen worden, maar waarbij we eigenlijk moeten omstandigheden creëren waarin er eigenlijk voldoende uh, die grondhefboom eigenlijk kan. Uh, Ingezet worden en dat wil eigenlijk zeggen dat we daar niet te, in die pb's niet te veel dingen moeten, moeten stoppen waarbij we eigenlijk via die stadsontwikkeling uh, andere dingen indirect willen financieren. Dus dat er eigenlijk al op die projecten zo, zo weinig marge is dus dat je dat niet moet zien als iets wat je gratis krijgt. Er zitten eigenlijk uh, zoveel zo, zo uh, extra dingen eigenlijk die in die projecten zouden moeten gerealiseerd worden en dat is eigenlijk denk ik uh, dat vraagt een andere kijk van hoe je met dat grondbeleid omgaat aan de, ja. aan de publieke zijde en aan de private zijde. Er moet duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen cashgronden ja. en hefboomgronden. Mm -hmm. Dus bepaalde gronden, eh, het is ook niet verkeerd, van ze verkopen aan de meest bieden, eh. daar, heb je, daar hoor je mij niet zeggen, maar zorg dan dat we niet gaan zaterdijk moeten doorlopen en, en mm -hmm. tienduizenden euro's okay. gaan uitgeven per partij, om dan uiteindelijk toch degene die het meest uh -huh. geboden heeft. Eh, terwijl dat eigenlijk, als er een duidelijke projectdefinitie is van welke doelstellingen hier gerealiseerd kunnen worden, Um, en daar zijn ze uitdagingen, want het is echt maar door, hey, we zijn nu bezig met een school, we naar, eh, en het is maar door, je moet soms zeer koppig zijn, eh, een school die een enorme oppervlakte heeft en die met een probleem zit en die zegt van ja, nee, wij willen daar een stukje grond van kopen voor een uitbreiding, dat is niet bespreekbaar. We zeggen, kom, we gaan met die richtende macht gaan praten Dan ga ik luisteren wat dan nu eigenlijk het probleem is. Ah ja, zij willen een nieuwe inkom van een, maar die grond. Dat is zodanig groot, dat is daar allemaal de ruimte die zij niet gebruiken. Hè. En ze zitten dan met een enorme verouderde uh, schoolgebouwen. Ay, ik zou dat even moeten tonen, dat is ongelooflijk dat je zegt, dat is hier niet te begrijpen. Die waarde van die grond, dat kan zo geoptimaliseerd worden. Wij kunnen zorgen door daar een kwalitatief masterplan van te maken, dat heel die school gerenoveerd kan worden. Ze willen, en ze wachten nu al zes jaar op een sporthal, omdat ze het budget niet hebben van een sporthal. Hij zegt van waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dus dat wil zeggen dat we daar niet met, en dat is nu lokaal, maar als je dat te complex maakt en allemaal, dan verdrink je, dan is de juristen en de advocaten en, de, hè, en dan wordt iedereen bang om fouten te maken. En dan, dus we zitten eigenlijk een beetje gevangen in onze eigen keuze. Dus we moeten die, die lokale, het lokaal niveau is zeer belangrijk. Uh, dus ik denk dat PPS vooral... Kleinschalige pp's, maar dat is dan nog groot. Dat gaat dan over het vermengen van functies van enige korrel, maar wel op, op lokale context. Omdat het zo bepalend is volgens de buurt waar een grond zich ligt. En je mag ook niet vergeten, dus als je kijkt naar schoolgebouwen, en van drie scholen twee kunnen maken. Ik wil nog eens in Pikanol, Lieper, wat we met bureau 2 bekeken hebben. Dus als je daar, dat, had, dat is vier verschillende locaties. Door dat op één locatie te brengen, en een academie voor muziek, en een academie voor beeldende kunst, muziek, dan een archief en een bibliotheek, maar nog geen wonen bij, komen er wel drie andere locaties vrij. De energiekosten van die drie locaties zijn gereduceerd. Uh, spe de speelplaats wordt gebruikt voor drie verschillende functies. Is sociale controle door de appartementen boven de bibliotheek, die, eigenlijk die speelplaats van de kinderen wordt niet afgesloten s'avonds, dat is gewoon ook een plein van de bewoners die dan via die plaats waar beelden staan dat de kinderen gemaakt hebben. Dus die verwevening, maar nee, wat zie je, je hebt een, een inkleuring van een grond, ah, dat is een grond voor een woonzorgcentrum. Mm -hmm. En die, daarnaast, dat is voor een school. En daarnaast, oké, okay, daar is dan rood ingekleurd, Dan mag je dan een, uh, hey, en dat is met een groot park. En je ziet zelf dat dat park die daar ligt, dat wordt zelf, die school richt zich totaal niet naar dat park. Dus als we dan eens gewoon met die drie eigenaars al de kans zouden nemen om na te denken masterplan-wise, hoe gaan we daar nu mee omgaan en hoe kun je daar nu bedrijvigheid bij krijgen. En, en, elke, en het is wel veel tijd om te communiceren, want dat is het, het moeilijke als je naar een heel kwalitatief project gaat. In onze ervaring is zeer veel debat, zeer veel overleg met alle actoren, maar eens ze inzien Waarom dat in een parking ook voor een supermarkt niet zomaar allemaal boven ons kan. Ja, dat is natuurlijk hun wend voor een economisch model. Maar sorry, dat is niet meer van deze. Als je dat in het centrum van de stad wil, dan mag je dat zomaar niet doen. Dat is niet kwalitatief. Ja. He, dus die meerkost van dat ondergronds te brengen, hoe kunnen we dat compenseren? Stel dat je dat kunt doen door een woontoren op dat hoekje te zetten van dat terrein, ja, dat is toch een fantastische oplossing? Want hebt stedenbouwkundigen hun. Een, een, He, dat oude kerkhof, uh, met manier van spreken, weggewerkt en het heeft u eigenlijk niets gekost. Erik, jij wil toch ja. reageren? Ik kwam een paar uh, kritische bedenkingen maken bij um, wat Lode gezegd heeft. En ik zou eigenlijk graag hebben dat uh, Jens eens probeert te antwoorden op die kritische bedenkingen. Dan. Um, om te beginnen, je gaf het uh, voorbeeld van het Groenkwartier. Um, ik wou dat eigenlijk een beetje afzwakken als um, vermengen van, van wonen en, en bedrijvigheid. Ik vind niet dat het, uh, het, uh, een restaurant in dat uh, groenkwartier en eventueel nog een paar uh, winkels, een bakkerij, en een supermarkt, dat dat echt is wat, wat jij bedoelt. Hè, met, met het vermengen van uh, bedrijven en, en wonen. Misschien gedeeltelijk wel. Dus omdat ik zei dat micro ja. is Normaal ja, ja, gezien zeker, zou je zeker. in een woon zitten, ja. zoveel verkavelingen, zoveel brekken, zelf dat niet hebben, nee. ga je gewoon wonen hebben. Ja. Maar dan is het helemaal dood. Nee, Oké. Okay. Dus, maar desondanks zie je al. Ik hoor het u graag zeggen. Ze komen daar materialen lossen. Ze gooien daar wat vaten neer. Dat veroorzaakt lawaai. Iedere vorm van bedrijvigheid heeft ook een zekere hinder, milieu ieder bedrijf moet het maken. Maar het is ook effectief zo. Als wij aan ons magazijn, dus op de, in de rand van Antwerpen. Uh, als wij daar uh, s morgens onze poort open doen, ja, die aanhangwagens die worden geladen hè, met ladders, stellingen. Uh, dat veroorzaakt lawaai. Als daar mensen vlakbij wonen, die, die graag tot zeven uur of alle weg slapen, wij zijn om half zeven bezig. Hoe, hoe, hoe kan zoiets uh, opgelost worden? Dat is één. Nee. Twee, um, denk ik. Uh, Even terugkomen op die uh, grondprijzen, inderdaad, als, als een, een, een bedrijf een, een, een gebouw nodig heeft, dan is dat gewoon een plaatstalend gebouw, huh? Zitten wij bouwen wij, dat zijn geen stenen, omwille van die kostprijs. Door een plaatstalend gebouw te zetten, kan je, dat kost de helft van een, een gebouw dat, dat in stenen wordt opgedrukt. Dat gaat ook uh, drie keer zo snel. Op zich is dat niet zo erg, maar ik neem aan dat een plaatstalen gebouw, gegolfde platen, dat dat niet mooi oogt in een omgeving waar ook woningen zijn. Dus je gaat daar esthetische verschillen krijgen. Dus ook daar de vraag, hoe, hoe, hoe wordt zoiets opgelost? En dan drie, de grondprijs zelf, dus wij moeten nog kunnen concurreren. Die bouwsector, bijvoorbeeld de bouwsector, um, die, uh, die dan misschien tien kilometer uh, verder zit, die op een, op een uh, bedrijventerrein in een, in een uh, dorp, die heeft dezelfde activiteit als wij. Als, als dat bedrijf dan een, een grondprijs heeft van x, uh, vierkante, uh, x euro per vierkante meter en wij hebben een grondprijs van 3x uh, euro per vierkante meter, ja, dat is, hoe, hoe, hoe wordt zoiets uh, weggewerkt? Wel, ik denk dat daaraan aan met onderzoek heel interessant is, want dat kun je dan op bepaalde concrete situaties gaan testen van, van heel concrete problemen, van een economische partij, gaan kijken van kun je dat niet ontwerpmatig oplossen in een anticiperend niveau. Je moet dat niet doen als alle straten daar al liggen en dan gaan zeggen van we gaan daarmee een hek op liggen. Maar als je, er zijn zeker bedrijventerreinen die volledig gereconverteerd worden, waarvan zegt... Of een militair domein. Ik geef een voorbeeld. In Lier is er een militair domein, wordt bestemd in bedrijven, zit in een woonwijk. Uh, blijkt dat er, eigenlijk heel veel bedrijven worden, uh, dat er heel veel bedrijfsleiders een, een, een, uh, een atelier zoeken, kleine ateliers, maar ook een woning. Dus dan kan je misschien bijvoorbeeld typologie maken waarin dat de woning aan de straat kan staan, dat dat wel bakstenen is, want dat is iets waar je woont. Dat het eigenlijk redelijk goedkoop is, naar de, naar de, naar de binnenkant van het bedrijventerrein gericht is. En dat er ondertussen een verdichting is gebeurd. En misschien moet daar dan ook de overheid, de stad intercommunale, ook toch iets meer bijdragen door daar een aantal voorzieningen te voorzien. Of de, de hele kwestie van energie regelen, zodat eigenlijk dat voor u netto hè, eigenlijk een bedrijfshal oplevert, wat de bedrijfshal misschien niet betaalt, maar niet heel de infrastructuur, omdat die door de meerwaarde is gegenereerd en betaald is. En dat zou een voorbeeld kunnen zijn, denk ik, ook in de twintigste eeuwse eeuw, maar ik ken ze te weinig om nu een concreet voorbeeld te ja, gaan, maar er zullen ook bedrijventerreinen zijn die eigenlijk veel meer verouderd zijn. En waar dat men nu, denk ik, eigenlijk het signaal zou moeten kunnen opvangen van dat er eigenlijk veel bedrijven nodig zijn. Want de verdichting waar we het over hebben is niet alleen naar uh, wonen en, en demografisch, maar is ook naar bedrijfsleiders. bedrijven zoeken, uh, kleine of middelgrote uh, ondernemingen in een stedelijk milieu. Want ik denk dat misschien ook u werknemers ook gevoelig zijn aan van ja, waar, waar ga ik werken en waar zie ik misschien een half een dag dag. Ik denk dat Schilders nu misschien veel op de baan zijn, maar er zijn ook uh, mensen in de voedselverwerkingssector of misschien heb je een, een schrijnwerker met een showroom. Dat is toch ook interessanter als dat in een interessante omgeving is, dat er een voorzieningenapparaat is waar je s'avonds nog kunt iets kunt kopen mm. en waar je misschien zelfs zullen wilt wonen. Hè. Dat, mm. dat is misschien nog het ideaal om... Ja, ook historisch te zien van dat wij misschien vroeger veel meer gewoon waren om te wonen en te werken samen. En dat dat dan ook toch moet terugkomen typologisch en morfologisch. Ik wil even terugkomen op uw woorden van juist die plaatstale gebouwen, in het midden van een stedelijke context. En dan kijk ik even terug naar u Jens, als ontwerper. Ik denk dat dat tot de dag van vandaag eigenlijk heel stiefmoedelijk behandeld is, industriegebouwen. Dat is prefab. Uh, mm -hmm. Hoe staat, of tenminste, wat is jullie attitude als ontwerpend onderzoeker? Een Ontwerper. Uh, hoe dat je, geef je daar vanuit een vernieuwende typologie een antwoord op? Well, ik, denk dat, ik, ik vraag me af of dat. Uh, ik denk dat je in een bedrijf, net zoals in andere uh, alle, grote complexen. Alle, ik denk dat ook een ontwikkelaar dat zou zeggen. Je gaat dingen proberen zeer goed af te werken, omdat je weet dat ze voor lange termijn kunnen mm -hmm. dienen. En je gaat misschien op andere dingen zeer efficiënt zijn, omdat die. Misschien vlugger vervangbaar zijn of ook misschien minder zichtbaar zijn. Ik kan me voorstellen als je de kans hebt op een grotere korrel te werken, en niet met een individuele uh, KMO, maar met een, dat gevoel van oké, okay, hier kunnen wij met een aantal KMO's aantrekken, dat je daar zou kunnen kiezen voor te, voor, op, te kiezen voor een bepaalde kwaliteit. Die, die juist uh, heel hard aan de straat kant zit, die heel hard een dorp, uh, alleen een terug een kerngevoel uh, maakt, en dat je daar al heel hard komt inzetten door de schaalvergroting en dat je dan op andere dingen misschien juist heel efficiënt ja. kunt werken. Maar Ik heb daar geen allee, praktische oplossing voor, maar ik denk dat er misschien systeembouw is die door het grotere ritme heel veel uh, winst oplevert. Dat je daar misschien ook wel een financieel systeem moet uh, invinden dat niet elke ja, bedrijf dat op zijn eigen zit te bouwen, maar dat daar ook ontwikkelaars misschien komen die dat bouwen en daar ja. de voor, ja, het voortraject in doen. He? Heel, heel, heel concreet naar, uh, naar aannemen. Ik wil eigenlijk terugkomen op mijn eerste uh, opmerking, want ik denk dat eigenlijk het soort idee van um, dat je economie ontwikkeld door goedkope bedrijventerreinen aan te bieden, dat dat het model is wat we gehanteerd hebben in die suburbaniseringsgolf. Hè. Um, en dat heeft ook gewerkt, hè? Mm. dus ik, ben daar, ik wil daar ook niet flauw over doen. Allee, we zitten ook, dus ik denk dat dat hetzelfde is wat je kunt zeggen over suburbanontwikkeling. ontwikkeling. We zitten nu in een soort sfeer waar dat we... Uh, om de vijf voet in de krant iets uh, lezen over de soort uh, veroordeling van het huisje met tuintje en dat soort dingen, terwijl we toch vergeten dat we daar misschien collectief rijk mee geworden zijn met dat uh, model, dat dat ook een soort uh, herverdelingsmodel uh, geweest is eigenlijk. Of waar dat we via het uitgeven van grond eigenlijk uh, uh, een hele samenleving hebben laten participeren in, een, in, een, uh, in het uh, collectief rijk worden. Uh, maar wat dat we vandaag vaststellen is dat daar een, uh, oplopende uh, een soort uitgestelde maatschappelijke kost uh, aan zit. Dat is uh, denk ik één iets en ik denk dat je dat voor de bedrijvigheid ook ziet. Uh, en ook dat dat, een, uh, alleen, dat is een soort path you can walk once. Ja. Dus je kunt dat de ene keer uh, uh, van akkerland naar uh, geëquipeerd land gaan en daar een, een stukje van je uh, on ontwikkeling mee, uh, mee doormaken. Um, maar dat is het dan. Hè. En uh, wat ik denk, denk dat vandaag aan het ontstaan is, en we hebben daar eigenlijk denk ik te weinig zelfvertrouwen in dat we dat maatschappelijk toch zouden moeten kunnen, is dat er eigenlijk omgevingen ontstaan die ondertussen al veel meer in zich hebben, uh, en dat kunnen merken aan de soort residuele grondwaarden die op die terreinen zitten, al veel meer in zich hebben van wat dat ze eigenlijk zouden kunnen worden. En ik denk dat dat allez, voor de residentiële ontwikkeling allang duidelijk is. Dat je in omgevingen waar er nu twee huizen op een kavel staan, dat er ook een appartement zou kunnen staan, bij wijze van spreken, en dat je het uh, probleemloos verkocht zult krijgen. Uh, dat er ook locaties zijn die dermate hoogwaardig zijn, omwille van een plek in een soort stedelijk uh, netwerk, dat je daar ook uh, hoogwaardigere uh, hoogwaardige bedrijfsinfrastructuur uh, kunt uh, veronderstellen. En dat dat dan niet alleen kantoren hoeft uh, te zijn. Alleen, en daar kan ik u perfect volgen, dat we dat, kunnen we dat niet zomaar als probleem leggen bij elk individueel bedrijf. Dat dan maar moet die situatie creëren waarin dat ze en het risico moeten dragen om dat soort ontwikkeling uh, van de grond te krijgen, en dat dan maar uh, bij elkaar gerekend moeten krijgen in hun uh, ondernemingsmodel op het moment dat ze misschien zelfs nog aan het starten zijn. Dus uh, dat lijkt mij geen uh, waarschijnlijk model om, om, om iets dergelijks uh, van de grond te krijgen. Maar dan denk ik altijd van, ja, maar in die naarloogse periode hebben we toch ook intercommunales uh, gecreëerd, uh, de, de um, ontwikkelingsmaatschappijen uit de grond gestampt om collectief dat soort investeringen te kunnen uh, doen, omdat we ervan overtuigd waren dat daar een ander soort termijnen op zitten in die economie dat je moet organiseren om die uh, collectieve waardestijging op een of andere manier op te kunnen nemen. Dus ik denk dat het... Uh, voor een stuk kan komen van goede masterplanning, en ik hoor u dat eigenlijk heel erg graag zeggen. Ik denk dat we in Vlaanderen soms veel te veel denken dat er niks kan omdat er te veel planning is, dus ik ben blij van u te horen zeggen dat we eigenlijk meer planning nodig hebben, zodat er veel dingen vastlopen omdat we slecht plannen. Uh, omdat we allee, te weinig gestructureerd aan, aan omgevingen merken. Het denkproces met heel veel verschillende actoren. Ja, ja, dus, ja. Ik, ik, bedoel niet, ik bedoel niet de boswachtersplanning uh, waarbij dat we zeggen we dat er allemaal niet mag. Hè. Ik bedoel planning waarbij dat we intelligente uh, masterplannen uh, maken. Uh, maar toch meer planning, dus niet waarbij dat we dat uh, aan koer de route wel, wel zullen zien. Um, maar waarbij we dat proces gewoon uh, zeer actief moeten organiseren. En dat zal ten dele kunnen, denk ik, door clusters te maken waarin er genoeg eten en drinken is voor uh, investeerders om die balans te kunnen maken tussen waar, uh, uh, waar een stuk uh, historische kost moet doorgeslikt worden, uh, maar waar ook voldoende uh, winstmarge op zit om dat te kunnen uitmiddelen in, in, uh, in een projectlogica. Uh, maar ik denk dat dat ook een stuk uh, investeringslogica uh, zal zijn. Om daar misschien een, een voorbeeld van te geven, uh, omdat we daar nu eigenlijk binnen het steunpunt ruimte uh, naartoe aan het kijken zijn. Um, allez, ik zat ter voorbereiding van het gesprek met de, met de Inzestien in mijn kop. Hè, omdat dat eigenlijk voor mij een goed voorbeeld is van zo'n omgeving waar we de grote bedrijventerreinen eigenlijk, uh, gelegd hebben. Dat is eigenlijk, er is een uh, doctoraat lopend in... In Gent waar men eigenlijk uh, heel gedetailleerd eigenlijk de economische activiteit in die omgeving aan het uh, documenteren is. Uh, dat is zeer hoogwaardige uh, economische uh, activiteit. Um, dat is eigenlijk in een omgeving waar daar uh, behoorlijk veel mensen uh, om wonen. Maar ik geloof dat dat echt een soort omgevingen zijn die aan een soort... Uh, tweede ontwikkelingsronde nodig zijn. Niet de ontwikkelingsronde van grote oppervlaktes die we uitgegeven hebben als industrieterrein, maar bijvoorbeeld zo'n omgeving mankeert een fatsoenlijk stedelijk openbaar vervoerssysteem. Absoluut. Er is net uh, een IWT-project uh, opgeleverd, uh, Order in F, waar jullie trouwens aan, aan, aan meegewerkt hebben als, uh, als bureau. Dat zijn het soort omgevingen die gigantisch potentieel hebben op dat vlak, omdat ze eigenlijk de facto een soort corridor zijn waarin je eigenlijk een performant openbaar vervoerssysteem zou kunnen inleggen. Maar dan zie je daar tegelijk dat we wel vastlopen in uh, de lijn die uh, twee keer tot aan de schelde rijdt. Er is in Bornem net een actiegroep opgestart van trek de lijn over de brug. Uh, dan zie je toch dat we ons vastrijden met de lijn in uh, de decretering rond basismobiliteit. Uh, waarbij dat eigenlijk het bedienen van die industrieterreinen niet eens in de opdracht zit van, uh, van de lijn. Dus dat zijn toch de omgevingen wat ik denk, van als we dat in de jaren 50 en 60 konden om uh, ons te organiseren, dat er een rondmobiliteit rond komt om industrieterreinen te maken, waarom zouden we dat dan vandaag niet kunnen? Hmm. Uh, en ik denk dat we daar eigenlijk ongeveer klaar voor zijn, om uh, welke soort ideeën dat daarvoor nodig zijn. Maar dat ons de courage ontbreekt om dan man en paard te noemen in dat soort projecten en daar gewoon uh, hmm. uh, uh, voor te gaan. Ja. Ja. Ik zou u dan afsluiten met... Uh, iedereen van jullie nog een keer het woord te geven. Uh, ik heb u horen vechten met de, het wetgevend kader. Uh, langs de andere kant hoor ik u ook zeggen, van, we moeten de tijd nemen. We moeten zorg, moeten investeren in kwaliteit, we moeten zorgen of moeten investeren in die dialoog die ontstaat tussen ontwerpers, jonge ontwerpers en de investeerders, dus eigenlijk alle actoren die op een bepaald ogenblik uh, toch wel belangrijk zijn. Daarjuist hoor ik u ook zeggen uh, dat je uh, uiteindelijk moeten we af van dat. Dat is mijn stukje grond. Ik ga daar wel iets op ontwikkelen. En onder mijn stuk grond ligt alleen maar olie. Onder de is het allemaal vervuiling. Dus hoe dat we daar partijen kunnen samenbrengen. En dat 1 plus 1 eigenlijk 3 wordt. Dat hebben we meegemaakt ook in een project wat jullie bij betrokken waren in Lier. Dat je dus zegt van. Uh, er zijn verschillende eigenaars. En ieder zet op zijn eigen, op zijn eigen taartje. En na 2, 3 jaar hebben we dat los kunnen weken. En zeggen van. Uiteindelijk moeten we dus daar naar een meerwaarde gaan. Om oh, zit er dan op mijn grond, wat komt erop? Is het een park? Oei, dat is minder waard. Nee, dus terug daar naar die verdeling gaan, naar die gelijkheid gaan. En zorg dat het ontwerp als dusdanig binnen de masterplanning dat dat toch wel aan bod kan komen. Erik, wat ligt er nog op uw maag? Nee, <laughs> er ligt niet zoveel op mijn maag. Um, ik wil gewoon. Uh, Twee dingen die voor mij belangrijk zijn, dat is uh, de mobiliteit. Ik, het, ik ben daarmee begonnen um, en ik zal het wellicht niet meer meemaken. Maar ik hoop dat er ook in Antwerpen een veel uitgebreider netwerk uh, onder de grond komt: uh, een metro. Ik denk dat wij een wereldstad zijn, maar uh, niet op het, ge op het gebied van, uh, van metro. Dat is echt een, een grote vergissing geweest dat men die niet verder heeft uitgebouwd. En ik hoop dat we vandaag of heel snel die beslissing gaan nemen om, om ervoor te zorgen dat dat binnen 10, 15 of 20 jaar wel het geval zal zijn. Dat is één. En twee uh, zou ik er echt voor pleiten voor alle collega's, ondernemers, dat wanneer we dergelijke projecten opstarten, dat het zeker niet tot kostenverhogingen uh, leidt voor de ondernemingen. Wij zijn zeer open om, om aan eender welke project ook mee te werken. Um, maar het mag niet tot uh, meer kosten leiden. Mag, mag ik u eigenlijk een vraag stellen? Want als ik het goed begrijp, bent u in kapellen gevestigd nu. Het is ja, dus te zeggen, wij, dat was een, de maatschappelijke zetel uh, zat in kapellen? Ik woon in kapellen. Maar het, uh, ons magazijn, van, waar we, van, van waaruit we opereren, is uh, op de ijzerlaan hier Oké, interessant. Mijn vraag zou eigenlijk zijn: van, gelooft u dat? Want dat is een van de denk ik, uh, mm -hmm. sectoren die in beeld komt als het gaat over die mm -hmm. nieuwe ja. stedelijke bedrijvigheid. Dat er een locatievoordeel is voor uh, uh, bedrijven actief in de bouwrenovatiemarkt om eigenlijk in de plek waar een, een actieterrein eigenlijk een belangrijke mate is om daar gewoon middenin gevestigd te zijn. Dat ik dat een voordeel heeft of is, is dat kwatsch? Ja. Dat, nee, nee, dat is maar, geen kwatsch. Ik, um, ik geloof daarin, um, maar ik heb er straks met Jens, uh, net zoals uh, u ook uh. rondgegaan op de uh. to to to to toonstelling. En toen heeft hij eigenlijk... Um, Brussel als voorbeeld genomen en hij had toen een aantal uh, locaties binnen de stad uh, Brussel aangeduid. Uh -huh. Hij heeft dus niet gezegd van Brussel is één grote vlek en we gaan dat helemaal mengen. Nee. nee, hij heeft gezegd dus vijf verschillende locaties en daar geloof ik wel in. Nu, wat ik wel belangrijk vind en, en denk dat de beste oplossing zou zijn, dat wanneer die locaties er komen dat die ook aan de rand van de stad zouden zijn en niet recht er midden in, zeker in Antwerpen. Ik zie in Antwerpen geen enkele locatie waar dat zou kunnen gebeuren. Hè. Maar op de rand van de stad, en dat nog niet allemaal, hè. maar uh, Wilrijk en uh -huh. en hier aan de kant van de IJzerlaan, de terreinen van Oppel die nu uh, gekocht zijn, uh, zit daar niet, zit daar niet uh, drie grote chemische bedrijven, want dan is het weer op voor de... Voor de, de kleine KMO zit daar eventueel uh, 500 kleine aannemers. Hè. Op, dus op die zitten. En, en, en de snoots vermengd met, uh, met woongelegenheden. Dat zou well, een mooi voorbeeld kunnen zijn van, van, van uw systeem. Nou, dus ik, ik zie dat inderdaad als mogelijk. Maar het begint bij mij nu al. En, uh, ik woon inderdaad in Capelle. Ik uh, heb vanmorgen uh, drie kwartier nodig gehad om van kapellen naar mijn magazijn te rijden. Hm? Dus uh, het is, uh, het is ja. verschrikkelijk. Een mooi voorbeeld, uh, van Hevaart zitten, Mortsel, Edegem. Ja. De helft was bedoeld KMO-zone, maar dus het, uh, de discussie tussen de beide gemeenten dat blijft maar duren. en dus De ene kiest voor KMO en de andere voor residentieel. Maar dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe ze in dezelfde zitten, die zitten willen opknippen en zeggen nee. daar dit... En daar dat dus in de huidige tijd momenteel met de stedenbouwkundigen van twee naburige gemeenten. Hè, dat ik zeg van, hè, dus, uh, mm -hmm. het is momenteel volop bezig. Ja, dan dus dus is graag een stuk van de rand gaan, uh, ja dus dit is zegt wel, ze willen die vermenging, maar wat doen ze dan? Is dat gebied gaan opkleuren en dat intekenen als deze zone en die andere zone als uh, residentieel. Ik denk dat wij heel kort denk dat wij moeten nadenken over andere dingen dan het kleuren in één kleur als de andere. Wat niet wil zeggen dat je alles moet mengen, want dan wordt het complete chaos. maar er zijn een aantal soorten programma's die op een bepaald aantal sites perfect mengbaar zijn en zelfs wenselijk zijn. Mm. En dat loopt effectief misschien nu wat tegen ja, de planning in. Hè? dat men daar een kleurtje of heeft gezegd en dat dat dan niet past, maar dat daar toch ook echt uh, moet over nagedacht worden. Prima, bedankt. Op mijn papier staat het slotwoord wordt gegeven door de minister-president Chris Peters. En Ik denk dat we een aantal dingen op uw boterham hebben gelegd. Het, wetge <tie> het wetgevend kader, okay. de mogelijke tussenkomst van de overheid bij mogelijke projecten enzovoort enzovoort. Ik ben benieuwd. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, dames en heren. Fijn, ik wil in eerste instantie mevrouw de voorzitter danken om mij twee uur asiel te hebben aangeboden... ...waar ik uh, los een beetje van alle beslommeringen uh, heb kunnen luisteren. Uh, ik heb zeer aandachtig gevolgd, uh, niet alleen de inleiding over het project Rework uh, in, uh, in Brussel, maar ook het debat. En ik wil kort, want uh, ik ben natuurlijk... Uh, geen specialist, een grote leek uh, in die uh, materie die hier aan bod is gekomen en zal dus met heel veel uh, voorzichtigheid en zorg uh, een aantal dingen proberen um, als conclusie um, te formuleren die ik uh, meeneem um, en waar ik denk dat er verder moet aangewerkt worden. Um, ten eerste uh, denk ik dat wij zeer ambitieus moeten zijn in zaken de verdere ontwikkeling van onze steden. Uh, een voorbeeld is uh, Brussel, waar dan gevraagd is geweest, uh, kunnen wij dat zomaar uh, transponeren naar uh, Antwerpen? Uh, maar dat zowel Brussel als Antwerpen en ook Brugge en de vele andere steden die Vlaanderen rijk is, dat we daar zeer ambitieus zijn, dat is wat mij betreft de evidentie zelf. We hebben in Vlaanderen in actie uh, ruimte voor de toekomst, waar we ook geprobeerd hebben um, die dynamiek, die ambitie in de verschillende steden ook over te brengen. En de grote uitdaging eh, is natuurlijk eh, de ruimte te creëren. Eh, en daarvoor heb ik ook eh, heel goed begrepen eh, de tijd te geven. Ruimte en tijd. Ik ben half filosofisch opgeleid. en heel eh, uitdagende oefening. Hoe creëert men ruimte? En geef de tijd om goed na te denken over hoe dat we daar verder mee omgaan. Maar dus um, die ambitie uh, voor onze steden en zeker voor Antwerpen, ik denk dat er verschillen zijn tussen beide steden, ik denk dat er ook gelijkenissen zijn. Uh, Brussel heeft een kanaal, Antwerpen, de dus Schelde, um, om maar iets te zeggen dat verschillend is. Uh, ten tweede, um, de grote uitdagingen waar we voor staan, um, zijn enorm. Um, en... De economische activiteiten en ook naar onze industrie toe eh, zijn we in volle eh, evolutie. Eh, u weet dat we het nieuw industrieel beleid eh, hebben gelanceerd eh, met een nieuw industrieel ondernemen. Eh, ik denk dat eh, ook voor, voor Antwerpen eh, wij meer en meer moeten inzetten op eh, activiteiten met een heel hoge toegevoegde waarde, eh, die eh, ook... Uh, niet zoveel plaats in beslag neemt. Uh, daar is daar straks verwezen naar 3D-printing. Uh, indrukwekkend, uh, zeker wanneer we dat dan nog combineren met um, healthcare enzovoort. Ik heb een paar uh, debatten, um, politieke debatten al achter de rug en ik had uh, op twee daarvan een, een heup bij. Uh, niet mijn eigen heup, maar een heup. En ik toonde dan. Uh, hoe dat men daar dan een heupbol in zet, volledig geprint. Uh, tijdens de operatie uh, maakt men beelden, men print uh, de, de, de bol of uh, de, de, het kapsel waar de bol in moet. En dus uh, als de operatie um, halfweg is, uh, komt men 3D-print daarmee af. Indrukwekkende zaken. Het zijn zulke uh, activiteiten die natuurlijk gemakkelijker in een economisch weefsel kunnen ingepast worden... Waar wonen en werken met zulke activiteiten gemakkelijker kan dan met de traditionele eh, industriële activiteiten, eh, die niet alleen meer plaats eh, vergen, maar ook niet zo gemakkelijk zijn in te passen. Zeker wanneer het dan wonen en werken betreft. Um, maar we zijn volop bezig met dat nieuw industrieel beleid en ik hoop dat eh, vele creatieve. Uh, elementen hier in, uh, in Antwerpen, ik denk maar aan de mode, hè, waar ook mevrouw de voorzitter uh, zeer actief uh, uh, in is, uh, dat dat ook uh, elementen zijn van dat nieuw industrieel beleid, waar design, mode, uh, high tech uh, en uh, andere activiteiten gemakkelijker denk ik te combineren zijn met uh, die woon- en die stedelijke uh, functie. Uh, ik had, ik denk het, um, was het deze week of... Uh, Vorige week, want wij draaien nu zeven op zeven, hoor ik op de radio eh, heel de problematiek ook van mobiliteit. Ik kom daar straks op terug, een grote uitdaging. Maar eh, de vergelijking werd gemaakt met eh, steden hier en bijvoorbeeld steden in de Verenigde Staten. Je hebt natuurlijk New York, dat is een geval apart. Maar ik ben zelf een tijdje geleden in Detroit geweest. Dat is een stad dat eh, s'nachts bijna leeg is, waar mensen eh, naartoe gaan om te werken... En dan terug vertrekken. Eh, hier, godzijdank, hebben we steden eh, waar mensen in wonen. Waar mensen ook, eh, die er wonen ook in werken. En waar er mensen die er niet in wonen naartoe komen om er te werken. En mensen die er in wonen eh, de stad verlaten om elders te gaan werken. Dus je krijgt heel wat bewegingen eh, die eh, eh, als resultaat hebben dat het fileprobleem natuurlijk... Eh, uh, nog altijd niet is opgelost, maar uh, buiten, en ik ga er ook niet over beginnen, waarvoor grote dank dat u dat niet gedaan hebt, Oosterweel, enzovoort. Uh, maar het is het uh, bedenken die ik mij maakte, dus dat men zei, ja goed, uh, we hebben geen van die, godzijdank, uh, Amerikaanse steden, waar er alleen uh, een werkfunctie uh, is voor die steden, bij ons is het uh, gecombineerd. Maar het, het is toch, denk ik, zeer uitdagend om eens te kijken hoe dat we die bewegingen, eh, hoe dat we die toch op een andere manier kunnen organiseren. En mensen die in de steden wonen, als ze daar ook nog kunnen eh, werken, dan is dat natuurlijk een beweging minder of een uitgespaard. Um, ik denk dat ook hier terecht eh, naar eh, verwezen is. Um, en ook, is ook aan bod gekomen, um, eh, er zijn heel wat positieve um, projecten die nu al lopen. Uh, en ik ben heel blij dat uh, het, uh, het niet... Uh, een verzuurde richting uitging het debat uh, dat men herkent. Hè. We hebben BlueGate eens, uh, hier aangehaald, BlueChem, hè, waar we toch op ver vervuilde industrieterreinen hier in Antwerpen uh, toch trachten nieuwe uh, activiteiten te ontwikkelen. Ik denk BlueGate prachtig, hè, waar we proberen uh, ook vanuit de, de chemische uh, sector kleine middelgrote ondernemingen aan te trekken die hoge toegevoegde waarden uh, creëren en op die manier dus ook eh, datgene wat hier ook aan bod is gekomen, proberen in de realiteit eh, om te zetten. Um, van, ik ben zelf uh, op bezoek geweest een tijd geleden um, in de nieuwe, nieuwe wijk uh, met het uh, al beroemde restaurant enzovoorts. Um, dus um, ik, ik denk dat dat heel creatief is en dat er heel wat voorbeelden zijn om te zeggen, ziet, we zijn toch goed bezig, er is nog veel werk op de plank, maar er zijn voorbeelden die... Stichtend en uh, een voorbeeld kunnen zijn voor andere uh, actoren. Uh, een volgend punt dat ook aan bod is gekomen is: ja, wat is de rol van de overheid? Um, um, die rol is um, aanzienlijk, um, maar moet misschien ook um, niet overdreven worden, want te veel overheid is moordend, uh, zeker in die, uh, in die domeinen. Um, wat aan bod is gekomen. Um, in zaken de rol van de overheid is natuurlijk mobiliteit. Uh, daar spelen wij natuurlijk een heel belangrijke rol... ...hoe we die, die mobiliteit uh, uh, verder organiseren. Um, en waar we natuurlijk... Um, hey, ...daar is ook in, in, in Antwerpen hier... En, en, ...denk maar aan de leien enzovoorts... Het, ...het ontmoedigen van het wagengebruik... ...het, het stimuleren van het openbaar vervoer. De vraag is, als je nu ziet uh, met de belangrijke investering die wij gedaan hebben, is dat gelukt? Uh, daar is een tram, hè, een serieuze bedding voor de tram, uh, als u kijkt naar de lijn. Maar we stellen vast dat de mensen toch nog altijd uh, die auto uh, gebruiken. En dat dat misschien toch een uitdaging is waar we moeten uh, eens over nadenken. Uh, he, hebben we daar. Hebben we daar uh, zaken uh, onvoldoende aangepakt. Uh, er is daar ja straks gezegd, ja, u zou eigenlijk de, de, de metro verder moeten uitbouwen en dat u dat nog wil meemaken, heb ik begrepen. Um, uh, is die mobiliteit naar, uh, naar het stedelijk uh, weefsel, uh, hebben we dat uh, goed aangepakt? Uh? En, en politiek is natuurlijk een metier apart, uh, eh, waar je goed moet opletten dat je niet meegaat eh, met de golven eh, en de gevoelens enzovoorts. Eh, het gaat hier over lange eh, termijn eh, zaken. Twee, eh, PPS'en eh, is ook eh, aan, aan bod gekomen. Eh, we hebben, denk ik, er niet zo wild ingevlogen als Nederland. Eh, dat is, eh, de professor heeft dat aangehaald. Ik denk een goede zaak. We hebben wat geleerd eh, in het begin. Ik heb nog meegemaakt de vorige legislatuur, iedere minister moest een PPS-project hebben. Uh, van uh, scholenbouw, wat gelukkig uh, nu gerealiseerd wordt tot jeugderbergen. alles moest in PPS, want dat was uh, heel sexy. Uh, we zijn daar. Uh, wij hebben daar ook wat leergeld betaald uh, uh, om daar wat voorzichtiger mee om te springen. En ik geloof nog altijd in, in die PPS', maar ik heb uh, heel goed begrepen dat. Uh, uh, vooral het, het uh, element van masterplannen. En dus daar weer ook de tijd nemen om dat eens rustig te bekijken. Omdat dat niet geval per geval, uh, KMO per KMO of per bedrijf, bedrijf, bedrijf, laat, laat ons uh, daar de mogelijkheid om masterplannen te ontwikkelen. Daar de nodige tuit, tijd voor uit uh, te trekken. En, en dus ook op een wat andere manier uh, daarnaar te kijken. Uh, ik vond het een heel mooi voorbeeld dat, uh, omdat we zeker met scholen. Met heel veel uitdagingen zitten. Maar die scholen hebben ook heel wat mogelijkheden, gronden. Hè. Dus u hebt het niet zo scherp gesteld. Maar de scholen wachten op subsidies. Maar mochten zij uh, een beetje uh, master denken. dan zouden zij die subsidies niet nodig hebben. En ook die tijd die verloren gaat. dan zouden zij dat heel wat sneller kunnen realiseren. Maar het is natuurlijk een, een denken. Uh, wat we wat nog meer moeten laten uh, ingaan. Uh, u hebt het natuurlijk ook over de vergunningen. Daar hebben wij een grote verantwoordelijkheid. Uh, de vergunningen... We hebben nu al een stap gezet met de omgevingsvergunning. Uh, eindelijk is ze daar. Uh, uh, ik, ik, ik, ik denk ook dat... Uh, uh, we, we, we ruimte moeten laten voor, voor creatieve oplossingen. Uh, ik vond dat ook heel terecht. Wij, wij moeten misschien een periode afsluiten dat we gekleurd hebben. Rood... Groen, uh, eh, wonen enzovoort. En, en, en alles was ingekleurd en wij dachten: nu, nu hebben we het. Maar ik denk, en dat heb ik, uh, zal ik ook meenemen naar huis, ik bedoel naar Brussel, uh, dat uh, misschien die periode van kleuren uh, zijn einde kent. En dat we nu opnieuw moeten kijken of uh, uh, er niet wat nieuw moet, niet opnieuw gekleurd, maar dat we daar een, een nieuwe fase uh, moeten. Uh, intreden en dat uh, rood uh, moet in combinatie zijn met, met wonen enzovoort. En dat we onszelf nu hebben vastgezet um, en ik begrijp zeer goed waar die periode van kleur is uitgekomen hè, want de, de, de periode voor het kleuren dan, dan was alles mogelijk en, enzovoort en we zijn dan gezegd, ja we moeten daar wat afscherming doen en dat moet daar en dat moet daar en je moet niet afkomen met die twee te vermengen want dat gaat één een poespas worden. Misschien uh, dat we uh, nu in een uh, in een fase zitten waar we met heel veel wijsheid en heel veel ervaring en heel veel kunde toch die verwevenheid opnieuw kunnen um, op tafel leggen en daar um, die ruimte voor creëren. Want daar sluit ik mee af. Um, wie ook in die volgende regeringen mag zitten, en zeker wat de uh, Vlaamse regering betreft, de uitdaging is enorm, uh, ruimte creëren. Uh, 13.500 vierkante kilometer groot, 6,3 miljoen mensen die erop leven een half miljoen bedrijven en, drie, en een kwart van Vlaanderen is reeds volgebouwd uh, en tegen 2030 moeten er 330.000 extra woningen bijkomen en in 2050 uh, zullen er 1 miljoen uh, uh, Vlamingen extra zijn voilà uh, en ik denk en ik hoop dat met de creativiteit die hier uh, in het panel aanwezig was, maar ook de creativiteit die in de zaal uh, aanwezig is, dat wij die creativiteit uh, um, kunnen en mogen uh, aanwenden om die uitdaging op een zeer verstandige manier aan te gaan. En dus uh, het leven, het werken en het wonen uh, in Vlaanderen zo te organiseren uh, dat dat uh, duurzaam is, een duur woord. Maar dat is toch wel uh, de uitdaging en ik hoop en uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, wij wereldwijd geroemd worden om onze creativiteit, ook in dit vak. En ik uh, ben er mij uh, van bewust dat politici dan ook meer moeten luisteren uh, dan zelf spreken. En ik wil u nogmaals danken mevrouw de voorzitter voor die twee uur asiel. Ik heb er echt van genoten. Dank u wel. Vooral. Mevrouw, ook onze dank voor de gastvrijheid en voor de mogelijkheid om deze discussie en dit debat hier ook te kunnen voeren. Ik heb enkel nog de aangename plicht om u te melden dat er nu een drank wordt aangeboden in de Blauwe Fayet en ik stel voor dat wij de gids gaan volgen. En dat bent u, dacht ik, mevrouw. Blauwe Fayet, ja, ja. Blauwe Fayet.